twee woorden, alsjeblieft. Aan de voorkant, zoon, en de achterkant. Amen. Laten we eerst gaan bidden, voordat ik ga starten. Goh, ik weet zeker dat God vandaag hele mooie dingen wil doen, in ons midden. Het is een, een hele mooie ruimte, om de geest te laten bewegen. Om te zorgen dat God zijn ...plan met ons leven gaat doen vanmiddag. En ik wil God danken... ...voor jullie levens. Ik wil God danken... ...voor onze broeder Lee... ...voor de pastoor Macondis ...die mij eigenlijk hebben vertrouwd met... ...met de microfoon. Maar ook wel... Je, ...met de vertrouwen dat... ...wat wij hiervoor komen... ...dat het van God is. Amen. Vader wij willen u danken vader. Vader wij willen u zegenen vader... Vader, wij willen u vergroten vanmiddag, vader. Vader, wij willen u, vader, alle referentie geven dat u verdient, vader. Vader, wij danken u voor uw liefde. Vader, wij danken u voor uw geduld. Vader, wij danken u, vader, dat u God bent, vader. Vader, wij danken u voor Jezus die aan het kruis is gegaan, vader. Voor onze zonde, vader. Vader, wij danken u, vader, dat u... Vader, uw zoon hebt gestuurd, vader, voor, zodat we vandaag leven kunnen hebben en leven in overvloed. Wij danken u daarvoor, vader. Vader, wij danken u voor uw dienst, vader. Vader, wij danken u voor ieder die hier aanwezig is, vader. Vader, zegen harten, vader. Open harte, vader. Open gedachten, vader. En, vader, u gaat die gang, vader. Vader, schep wortels in harten vandaag, vader. En dat, dat we hier weg zullen gaan, vader. Anders dat we binnen zijn gekomen, vader. Vader, ik zegen een ieder. In de naam van de Vader. In de naam van de Zoon. In de naam van de Heilige Geest. In Jezus' naam. Amen. God zegen u. Broeder, achter de mempaneel, ga alsjeblieft daar niet weg. Ik heb zulke uitspattingen straks, of misschien niet. Dat ik misschien een beetje te hard ga spreken. Dat u dat in de gaten hebt, oké? Okay? Zoals broeder lees zei, mijn naam is Gianni Kuwas. Een van de dienaars in Spijkenisse. Want ik zie mezelf niet altijd als een oudste, maar ik zie je gewoon als een dienaar. Iemand die... voor God werkt... in spekkenissen. En voor mij is het een eer om hier te mogen zijn. En weet je, als je bij New Life komt... overal waar je komt, dan is het hetzelfde. Het is gezegend. Overal. En voor mij is het een eer om hier te zijn. Geloof me maar. Om te zien hoe God zijn werk aan het doen is. Volgens mij is het een jaartje of jaar of twee... dat jullie hier zijn begonnen... En ik zie al groei. Ik zie al mensen die gezegend zijn. Ik zie al mensen die misschien nieuw zijn. Die misschien de Heer hebben aanvaard. En dat is mooi om te zien. Of niet? Amen? Ik wil met u vandaag een woord delen. En ik wil u, met u zometeen in Exodus 14. Wil ik u het woord openen. Maar voordat we daar gaan wil ik u eigenlijk bemoedigen om tegen degene als u te zeggen, dit is de plaats. Dit is de plaats. Je mag zeggen, new life is de plaats. Je mag ook wel zeggen, het huis van God, dat is de plaats. Kunnen we dat volgen? Weet u wat het is? De Bijbel. We weten dat de Bijbel bestaat uit een... Oude en het Nieuwe Testament. En de Oude Testament... dat is de schaduw van de Nieuwe Testament. Er zijn heel veel dingen die al in de Oude Testament zijn verteld... en die we stap voor stap zien... doen gebeuren in de Nieuwe Testament. En ik geloof... dat hier in de stuk... waar ik met jullie wil gaan lezen... is het een plekje... waar God eigenlijk... zijn blauwdruk heeft gezet al. Voor het Nieuwe Testament. In de Oude Testament... Ik geloof dat hier in Exodus 14 God al een blauwdruk heeft gezet voor hoe de gemeente gaat uitzien in onze tijd. Zijn er mensen die dat geloven met mij? Ja? Laten we even Exodus 14 pakken. Ik dank God voor zijn woord en voor alles die hij gaat doen vanmiddag. Amen? Even kijken wat is de juiste manier om een... Te zetten. Weet u, voordat we 14 gaan lezen, wil ik u eigenlijk teruggaan, met u teruggaan naar Exodus. Exodus 12, in vers 40, lezen we daar dat de Israëlieten voor ongeveer 430 jaar slaven zijn geweest. 430 jaar. Mensen die tegenwoordig eigenlijk hier, zoals u en ik, in deze tijden leeft zullen wel denken van, hey... God, kon je dat niet in een paar uurtjes doen? Ons bevrijden van de slavernij? Of God, kon, dat je, kon je dat niet weet je, binnen een paar weken doen? Maar deze mensen hebben voor 430 jaar ongeveer... ja, in slavernij gewoond... nadat Jozef eigenlijk heel veel heeft gedaan voor het volk. En opeens kwam er iemand anders die dacht van weet je wat deze mensen vertrouw ik niet meer deze mensen die kunnen als er een oorlog komt kunnen ze van binnen door kunnen ze ons aanvallen dat is wat de farao dacht die tijd als er, ons, als er een oorlog komt dan kunnen ze ons van binnen door kunnen ze ons aanvallen dus hij heeft gezegd van weet je wat we gaan hun slaven maken van ons en weet je wat geweldig is ik heb uh, afgelopen tijd heb ik, uh, afgelopen, tijd, afgelopen week, een paar weken geleden, zijn we samen met mijn vrouw zijn we met een andere paar zijn we gaan eten. En die zuster is een hele leuke, ze is zo kort, weet je, een beetje streng. En ze zegt van, weet je, het eerste wat ik ga doen, als ik de hemel binnenloopt, dus dan ga ik regelrecht naar Eva toe en ik ga haar een aantal dingen uitleggen. Van waarom heb jij nou in godsnaam van dat vrucht gegeten? Snappen jullie dat? Dus ze zei, ik ga haar een paar dingen bedijen, ala Snap Snappen jullie dat? En weet je, ik kon dat snappen. En ik kon ook wel hier bij de volk van God, kan ik dat snappen. Dat God zoveel jaren heeft laten gaan voordat hij overging tot het bevrijden van zijn volk. Amen? Kunnen we dat snappen? Want er zijn een heleboel van ons die zulke geduld of zo'n geduld niet hebben. Een heleboel die zullen zeggen van, God, kom op. Ik heb je vandaag iets gevraagd en morgen wil ik het hebben. Toch? We zijn van de McDonald's eh, christenen tegenwoordig. Het moet heel snel gebeuren. Maar wat gebeurt er dan in Exodus 14, vers 1 tot en met 8? Ik ben mijn bril vergeten. Wilt iemand een beetje water voor me meenemen? Kan dat? In Exodus 14, vers 1 tot en met 8, zegt hij. De heren zei tegen Mozes, zeg tegen de Israëlieten dat ze omkeren en hun kamp opslaan op Pi-Hachirot. Het is net alsof je niet... Hachi. Hachirot. Pi-Hachirot staat hier. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Tussen Migdol en de zee. Jullie moeten jullie kamp recht tegenover Baal Sifon, opslaan, vlak bij de zee. De farao zal denken dat jullie de weg kwijt zijn geraakt en de woestijn niet meer uitkomen. Ik zal ervoor zorgen dat Hij onverzettelijk blijft, zodat Hij jullie achtervolgt. Zeg met mij: achtervolgt. Dank u wel. Broeder. Verder zegt hij, in vers 4, en dan zal ik mijn majesteit tonen door de farao en zijn hele leger ten val te brengen. Dan zullen de Egyptenaren beseffen dat ik de Heer ben. De Israëlieten gehoorzaamden. Toen ik dit stukje ook las, had ik zoiets van, oh, het is wel volgens mij goed dat de Israëlieten hier gehoorzaamden. Want daarna weten we dat ze bijna veertig jaar hebben rondgedraaid in, in de woestijn, of niet? Maar hier hebben ze gehoorzaamd. En dat is fijn. Toen aan de farao, de koning van Egypte, bericht werd dat het volk gevlucht was, kreeg hij en zijn hovelingen spijt. Hoe konden we Israël zomaar laten vertrekken, zeiden ze. Nu zijn we onze slaven kwijt. En dan volgde hij. Hij nam 600 beste wagens van Egypte mee. En ook alle anderen stuk voor stuk stuk bemand met officieren. De heer zorgde ervoor dat Farao, de koning van Egypte, Egypte, onverzettelijk bleef. Zodat hij de achtervolging... ...van de Israëlieten inzetten, die bevreesd vertrokken waren. Amen. De Bijbel vertelt ons hier iets waarvan ik denk... ...het is precies hoe het gebeurt als u en ik ons levens geven aan de Here. Het eerste wat er gebeurt, wanneer u dacht van... ...hé, hey, vandaag ga ik stoppen met het zijn van wat ik was... Om te gaan worden wat ik graag wil worden. En dan zet de vijand de achtervolging in. Kennen we dat? Precies op het moment dat u denkt, ik ga nu 100% voor de heren staan. Denk de vijand, en nu ga ik zijn verleden even tevoorschijn brengen. Kennen we dat? Kennen we dat moment in ons levens? En vandaar dat ik tegen u zeg, eigenlijk is dit een blauwdruk van wat nu in de kerk tegenwoordig gebeurt. Kijk, deze mensen die waren eigenlijk slaven, die waren weggelopen. Mensen die stuk voor stuk eigenlijk besloten hebben, we willen niet meer slaaf zijn. En juist op dat moment gaat de vijand de achtervolging inzetten. Gaat hij zorgen dat u weer schuldig gaat voelen van wat u was. Kunnen we dat volgen? Weet u, u hoeft niet gebonden te zijn. Of u hoeft niet achtervolgd te worden om in angst te leven. Kunt u dat volgen? U hoeft niet door de vijand alleen maar te worden. Om niet te bereiken wat God graag in u wil bereiken. De duivel en de vijand die zorgt ervoor. Dat er genoeg achtervolging is van de vijand van uw verleden. Zodat u in angst kunt wonen. En een christen die in angst woont. Die zal nooit van zijn leven het doel bereiken wat God wil dat hij bereikt. Zijn er mensen met mij hierin? Zijn er mensen die dit geloven? En dit is het precies wat er hier gebeurt. De Israëlieten uh, die gaan hun weg. Richting de woestijn toe. En God zegt tegen hen, ga even naar de zee staan. Want ik heb een plan. Ik heb een plan dat de vijand jullie met rust gaat laten. Dus de volgende keer dat u en ik eigenlijk in iets bijzonders meemaken, ik noem het bijzonders, of in iets vervelends meemaken, wil ik u vandaag zeggen, het heeft als doel om de vijand te vernietigen. Het heeft als doel om de vijand u niet meer te laten achtervolgen. Kunt u dat volgen? Laten we even kijken, want... Er komen nog meer hierin. Luister, God zegt tegen hun: ga naar Pi achirot. En God heeft daarmee een doel. God heeft daarmee een doel. Maar God zegt tegen hun: Ga langs de zee, wanneer zodat de vijand kan denken dat jullie verdwaald zijn. Hoeveel mensen zou dit? Aannemen als God dat zegt. Als God je naar een doodlopende weg stuurt. Hoeveel van ons zou zeggen. Hey, ik denk dat God hier niet goed bezig is. Ik denk dat God mij naar de verkeerde plek heeft gestuurd. Amen. Maar ze gehoorzaamden. En ze gingen langs de zee. En wat God hier eigenlijk voor bijzonders doet. God laat ze niet alleen maar bij het water staan... maar God laat ze ook wel... door het water gaan... en alles wat van God is... komt weer aan de andere kant uit... en alles wat niet van God is... is verdronken. Oftewel... God laat je soms... in een situatie meemaken... zodat hij kan afrekenen... met de vijand... Snappen jullie waar ik naartoe wil? Er is een plek in uw leven waar God zegt, hey, de verleden die zou misschien terug kunnen komen in zijn leven. Dus ik kies ervoor om hem niet alleen maar ervan te be uh, bevrijden, maar ik kies ook wel ervoor om de vijand die hem achtervolgt, om die ook wel te vernietigen. Snappen we dat? En God is hier veel bewust van, heel bewust van wat hij doet. En wat ik van u eigenlijk wil zeggen vandaag, is dat deze plek, wat we net hebben gezegd, dit is de plek. De eerste punt van vanmiddag is, dit is de plek waar God afrekent met uw verleden. De kerk is de plek waar God afrekent met uw verleden. Nieuw life zoete meer is de plek waar God afrekent met uw verleden. Alle bagage, al diegenen die u achterna liepen, die zijn in de Rode Zee gebleven. Halleluja. Snapt u dat? Is God niet goed vanmiddag? Want dat is eigenlijk het reden waarom wij hier zitten. Dat is het reden waardoor God u hier naartoe heeft gebracht. Dat is de reden waarom God een persoon van of is of de opdracht heeft gegeven. Begint er hier iets? Want er zijn mensen die achtervolg worden. Er zijn mensen die bevrijd moeten worden. Er zijn mensen waar ik de afrekening nog moet doen met hun verleden. Zijn er mensen hier? Hey, broeder of zuster, mag ik u iets vertellen? Ik weet zeker, er zitten nog meer mensen hier. Die door angst misschien niet meer durven om een relatie aan te gaan. Want u denkt, hey, misschien gebeurt het nog een keer met mij. Misschien gaat het weer verkeerd. Er zijn ook wel mensen die hierin zitten, die misschien een bedrijf zijn begonnen. Maar u staat toe dat de vijand u achtervolgt. Dat wat verkeerd is gegaan... dat u denkt van... hé, hey, ik kan weer misgaan. Dus ik zal het nooit doen. Zolang u toestaat... dat de vijand u achtervolgt... zult u nooit het doel bereiken... wat God wil met uw leven. Weet je, toen ik hiermee bezig was... moest ik denken aan vroeger... weet je, vroeger had je een vriendin... En zij maakte het uit. Ik hoop niet dat heel veel mensen dat hebben meegemaakt. Maar ik wel. <laughs> maar ze maakte het uit. En je zegt tegen haar... Je kan weggaan. En je kan iemand anders zoeken. Maar mij zal je nooit vergeten. Kennen we dat? Kennen we dat? Kennen we dat? Dus wat zeg je eigenlijk tegen haar? Zonder mij kan je toch niks... Zonder die verleden wat wij hebben gehad. Toch? Ik ben de enige. En soms komt de Satan met zulke truc, trucjes naar ons toe. Want hij komt met je verleden op het moment dat jij hebt gekozen. Om volledig voor God te gaan. Om alles achter te laten. Om je slavernij achter te laten. Zegt hij tegen jou. En weet je nog Gianni? Hoe jij was? En weet je nog, zuster, hoe jij was? En het ver van ons moet om te zeggen, die verleden heb ik achter me gelaten. Ik ben niet meer een slaaf, maar ik ga richting zoon. Ik ben niet meer een slaaf, maar ik ga richting zoon. Ik, ga, ik ben niet meer een slaaf, maar ik ga richting zoon. En dat is punt nummer twee. Kijk met mij. Bij Punt nummer 2 is, dit is de plaats waar u eigenlijk... Oh, ik kan het nu niet vinden, zie je. Dit is de plaats van transformatie. Punt nummer 2. En dan pakken we even een bijbeltekst erbij. Want hij zegt, in, Paul, in, in Romeinen 6, 7, zegt de Bijbel... Wie, wie, want wie gestorven is, is vrij van zonde. Nogmaals, dus ze moesten sterven. Oftewel hun vijand, degene die hun achtervolgt. Ja, moest niet meer terugvinden wat hij hiervoor had. Vandaar dat het woord hier zegt. Want wie gestorven is, is vrij van zonde. Farao zag Israël in die tijd als zijn bezit. Kennen we dat? Als zijn bezit, want het waren zijn slaven. Maar God zag Israël toen die tijd als zijn eerstgeboren zoon. U kunt lezen met mij. Kijk, in Exodus 4, vers 22, daar staat... En dan moet jij de Farao zeggen, hij geeft hier de opdracht aan Mozes. Hij zegt tegen Mozes, zeg tegen Farao dat Israël mijn eerstgeboren zoon is. Dus wat gebeurt hier? Farao die gaat achter Israël aan en hij zegt, ik achtervolg mijn slaaf. En God zegt, ik ga mijn zoon bevrijdigen. Dus Israël die gaat richting het water en Farao ziet, ik ben mijn slaaf aan het kwijtraken. Maar God ziet, ik ga mijn zoon bevrijden. Zien jullie dat? Dus de zoon die rent naar het water, niet de zoon, de slaaf die rent naar het water. En wat komt eruit? De zoon komt uit het water. Weet je, volgende keer dat iemand vraagt aan u. Hé, hey, wat doe jij? Waar kom jij vandaan? Of wat heb je allemaal gedaan dat je nu in de kerk zit? Meestal zijn we gewend om te zeggen. Ja, weet je, vroeger was ik dit. Ik was verslaafd. Ik... Hallo, dat ligt allemaal in de rode Zee. Dat ligt allemaal achter jou. Het oude is voorbij en het nieuwe is gekomen. Halleluja. 1 Korintjes 5. 17. Het oude is voorbij. Je bent geen slaaf meer. Vandaag mijn, mijn, mijn ding Kijk, ik, ik, moet, ik moest ook wel herinneren. Volgens mij was zuster erbij en Pastor Macon ook. Onze eerste leidersbijeenkomst zaten we bij mij thuis. En Pastor Nardo gaf een woord. En hij had het over. Want in mijn huis heb ik twee schilderijen: eentje van Curaçao, laten we zeggen, Caribbean. Met een mooie strand en zee en zo. En de andere kant heb ik Rotterdam staan. En ik vergeet het nooit meer. Een pastoor gaf mij een woord en hij zei tegen mij... Wat achter jou ligt is Caribien, Maar wat voor jou ligt is Rotterdam. Om die te kunnen overnemen. Snappen jullie dat? Dus wat hier achter jou ligt... Dat is een slavenleven van verslaving... En de duivel wil je graag daarbij houden. Maar je moet tegen hem zeggen, ik ben niet meer de oude. Het nieuwe is gekomen en ik ben nu zoon. En het zoon, de zoon die heeft niks te maken met het oude leven. De zoon die gaat op voor de nieuwe dingen van God. De zoon die kijkt naar de zegeningen. De zoon die kijkt naar de, naar de, naar de stappen waar, hij, waar God hem wil brengen. Of de dochter trouwens, want ik, ik praat alleen maar over de zoon. Maar er zitten gezegende mensen hierin. Gezegende vrouwen. God wilt u gebruiken en het verleden achter u laten. Dus dit is ten eerste plaats de plek waar God afrekent met uw verleden. Ten tweede plaats het is het de plek waar God u transformeert. Van slaaf naar zoon. En de derde punt, die wij willen bespreken, of die ik met u wil bespreken, is dat God u ook wel een nieuwe identiteit gaat geven. Amen? Dus laten we dat even kijken. In gelaten 4 vers 7. Daar zegt God weer. Of dat zeggen God, dat is het uh, Paulus heeft geschreven. Zijn we daar? Daar staat, u bent nu geen slaven meer. U bent kinderen van God. Zeg dat met mij. Kinderen van, God. kinderen van God. En al zijn kinderen bent u erfgenaam door de wil van God. Amen? Weet u, broeder of zuster, u bent uw verleden. Uw verleden wat u heeft achtergelaten. Ja. Daar bent u niks meer schuldig aan. Uw verleden bent u niks meer schuldig aan. De duivel die zou naar u te komen. Met de vraag. Om eigenlijk verantwoording te geven over uw verleden. Heeft u dat meegemaakt? Dat mensen naar u te komen en zeggen. Ja ik ken je wel van die en die en die. Zeg tegen hun. Het ligt allemaal in het water. <laughs> het ligt allemaal in de Rode Zee. Jij bent hier bij de verkeerde persoon. Die persoon waar je op bedoelde, die bestaat niet meer. Waarom? Want ik heb kennis gemaakt met de kerk van de levende God. Ik heb kennis gemaakt met nieuw life waar mijn oude leven apart heb gezet en een nieuw leven heb opgepakt. Ik vind het een prachtig naam, New Life. Want het spreekt over wat ik heb verlaten en om iets nieuws op te pakken. Het spreekt over mijn verleden, die ik niet meer wil zijn, om iets anders te gaan worden. Het spreekt over dingen die wij hebben um, um, verlaten voor het goede doel. En het goede doel is dit, God aanhouden. God vasthouden en vanuit daar doorlopen naar de toekomst. Weet u, als wij het weer gaan kijken, hoe Farao eigenlijk het volk van Israël toen die tijd wilde behandelen, was het eigenlijk iets wat tegen Gods natuur werkt. Kijk naar onszelf, wil u nog slaaf blijven van drank, Wilt u nog slaaf blijven van drugs? Dus het gaat toch tegen onze natuur. Voor mensen die daar ervaren, ik heb zelf geen ervaring met verslaving. Zware verslaving, hè? Maar ik heb daar geen ervaring mee. Maar wat ik wel weet, is eenmaal je een goede verslaving te pakken hebt, dan is het moeilijk om ervan af te komen, of niet? Zijn er mensen die daar ervaring mee hebben? En wat God hier wil doen, is eigenlijk zeggen, hé hey, luister. Ik hoef niet me te verontschuldigen voor u. Of voor de vijand in dit geval. Ik hoef me niet te verontschuldigen voor dat. Het verleden is voorbij. Ik hoef het zeker ook niet te dienen. Want er zullen mensen komen die zullen zeggen: Hé, hey, ben je veranderd? En dan kan jij nog altijd zeggen: Ja, natuurlijk ben ik veranderd. God heeft mij van slaaf veranderd. Naar zoon. God heeft mij veranderd van niks. Naar iets wat waardig is. God heeft mijn leven veranderd. Naar iets wat niet waardig is voor hem. Naar iets wat waardig is voor iedereen. Want je bent niet alleen maar voor God waardig. Je bent ook waardig voor je broer en je zuster. En je bent zelfs een getuigenis. Voor mensen die jou misschien... Als slaaf hebben gezien. En die vandaag zeggen van, hé, hey, hij heeft een nieuwe identiteit. Zijn er mensen die een nieuwe identiteit hebben hierin? Weet u, het is belangrijk om dat te weten. Om daar zeker van te zijn. Want voordat je het weet, achtervolg je verleden, je weer. En als u nu sterk genoeg bent, als u nu weet waar u voor staat, als u nu weet dat God uw redder is, als u nu weet dat God het allerbeste is wat in uw leven kon zijn, dan kunt u het makkelijk laten gaan. Weet je, ik was op Curaçao. Een tijdje geleden, mijn moeder is november, vorig jaar is, is ze overleden. En weet je wat? En God liet mij dit zien toen ik hiermee bezig was met de preek. Eigenlijk... Is het zo dat dood overwint alle zonden. Maar dood die zorgt ook wel dat alle schulden wat je had van je verleden, dat die betaald worden. Kunt u dat snappen? Als ik niet meer ben wie ik was, als ik dood ben gegaan aan mijn eigen leven, dan kan niemand mij terughalen naar mijn verleden. Snappen jullie dat? Ik was op Curaçao. Degenen die vanuit Curaçao komen, die weten dat. Mijn moeder was iemand die het leuk vond om, ja, wat noemen we dat? Bonnen. Krediet op krediet misschien dingen te kopen. En ze had bijvoorbeeld iets gekocht die ongeveer tien maanden moest duren. Maar in de tussentijd is ze overleden. En hier in Nederland is het normaal dat als je overlijdt, dat je al je schulden betaald zijn. Maar op Curaçao doen ze daar anders mee. Die mevrouw die belde mij, waar ze mijn nummer te, uh, heeft gekregen, weet ik niet. Maar ze belde mij op, ze zegt tegen mij, meneer Kuwas. Ik zeg, ja mevrouw. En ze zegt tegen mij, uw moeder had nog een schuld... omdat ze iets heeft uh, gekocht voor tien maanden. Ik zeg tegen haar, oh ja. En ze zegt tegen mij, en wat moet er nu gebeuren... Ik heb tegen haar gezegd, ik weet niet wat er moet gebeuren. Want dood betaalt alle schulden, mensen. Snapt u dat? Het is niet dat ik niet wil betalen. Ja? Maar die mevrouw is er niet meer. Ik heb die contract niet met jou getekend. Dat was mijn moeder geweest. Dus elke keer dat de Satan naar u toe komt, om te zeggen: hé, hey, maar je, je bent me nog schuldig. Je bent me pornografie, pornografie nog schuldig. Je bent me nog, weet ik veel, allerlei narigheid nog schuldig. Dan mag je tegen hem zeggen: hé, hey, hallo, ik ben dood. Ik ben dood. Ik ben dood. Ik ben ja. dood. Snapt u dat? En soms is zo wat hoe God werkt met ons levens, mensen. Of soms, altijd is het zo hoe God werkt met ons levens. Hij zorgt ervoor dat als wij van de wereld komen... dat hij eerst gaat afrekenen met onze verleden. En de tweede wat hij doet... wat was het? Hij gaat ons transformeren. En de derde wat hij doet... is hij geeft ons een nieuwe identiteit. Weet je nog? Weet je, de verloren zoon... Toen hij terug naar huis kwam, wat kreeg hij? Een nieuwe mantel, een nieuwe mantel. Want God, of zijn vader, wist dat waar hij was, dat hij niet de waardige zoon van hem zou zijn. We weten allemaal dat hij leefde tussen de varkens, of hij wilde van zelfs eten van de varkens eten. En de vader die dacht van: als je naar mij toe komt, dan geef ik weer je waardigheid. En je krijgt een mantel van mij. En ik kreeg ook een ring. Maar nogmaals, het oude is voorbij. De vader die snapte dat heel goed. Hij dacht van, hij heeft misschien misgedaan mijn zoon. Hij heeft niet gedaan wat ik graag wilde, wat hij zou doen. Maar ik ga hem daar niet op beoordelen. En dat is ook wel het verschil tussen de vijand en God. De vijand die zult u altijd herinneren aan uw verleden. En God kijkt u met u naar de toekomst. Ik heb een, een, een vriend gehad, een broeder uit de kerk. En hij, zegt, hij zei tegen mij, elke keer dat de duivel naar jou, naar jou toe komt en vraagt van... hey, hoe staat het met het verleden? Met je verleden? Dan moet je tegen hem zeggen, ja, maar ik weet jouw toekomst. <laughs> Dus als de, als de duivel je vraagt, hey, hoe staat het met je verleden? Dan zeg ik, maak je geen zorgen over mijn verleden. Ik weet wat jouw toekomst is. En de Bijbel zegt dat de toekomst van de duivel is eeuwig branden. Dus laat hij jou niet, weet je, hoe noem je dat? Laat hij jou niet intimideren door wat hij weet van je verleden. Want je mag tegen hem zeggen, ik ben dood. Die ouwe die je kent, die is dood. Laatste punt pak met mij... Exodus... Exodus 11... Vers 2... Want een van de dingen die ook wel hier bij de zee... Zie, die krot... Is gebeurd... En dat is punt nummer 4 is dat ze schuldsanering of schuldannulering hebben gekregen. Dan nou denk je van, hé, hey, hoe komt deze broeder nou hier praten over schuldsanering? <laughs> maar we zien wat er gebeurt. In Exodus 11, vers 2, geeft God nu Mozes de opdracht om tegen de volk te vertellen wat ze moeten doen. Zeg tegen het volk dat iedereen zilver, goud, Gouden sieraden aan zijn buren moet vragen. De mannen aan hun buurman, de vrouwen aan hun buurvrouw. De heer zorgde ervoor dat de Egyptenaren het volk goedgezind waren. Mozes stond zelfs in hoog aangezien bij de hoevelingen en bij de Egyptische volk. Wat gebeurt hier mensen? Voordat ze Egypte uitgingen. Heeft God opdracht gegeven, en ik noem het de opdracht der rechtvaardigheid. Want in die 430 jaar dat ze slaven waren, hebben ze nooit betaald gekregen. En God die geeft nu eigenlijk een opdracht, leen van je buren. En we weten dat um, achteraf, toen ze de tempel gingen bouwen, Joshua ging dat doen toch? Hadden ze zoveel goud en zilver. Dat hij moest zeggen stop om te brengen. Kennen we dat? Kennen we dat verhaal? Hij moest eigenlijk de mensen stoppen om dingen te geven. Omdat ze zoveel hadden. Maar dit is alles wat ze mee hebben genomen. Uit Egypte. Dus vandaar dat dit ook wel een plek is. Van schuldsanering. De vijand kunt u nooit meer vertellen, u bent me iets schuldig. Zowel niet materieel, of emotioneel, of qua een verslaving. Dit is waar eigenlijk God naar op bedoeld was. In de Bijbel. Hier zegt God nog een keer tegen het volk. Als jullie vertrekken, neem alle goud en zilver mee dat u wilt hebben. En aan het eind, toen ze eigenlijk, en weet je, dit is mooi. Meestal denk je, of zouden we denken, dat toen Pharaoh hen ging volgen, was het alleen maar om hen eigenlijk terug te halen als slaaf. Maar misschien ging hij hun ook wel volgen, doordat ze zoveel goud, zilver <laughs> en, en, en edelstenen hebben meegenomen. Dus Pharaoh had zelfs twee redenen om het volgen te gaan achtervolgen maar God had daar ook wel in voorzien want God zei, ik zal van de onrechtvaardigen afpakken en het geven aan de rechtvaardigen en vandaar dat ik tegen u zeg punt nummer 4 is eigenlijk schuldsanering want er was niks meer wat de volk van Israël schuldig was aan de Israëlieten, aangezien ze niet meer de slaven waren, maar ze zijn nu zoon geworden. Weet u, om te eindigen, wil ik u dit meegeven. Dat dit de plaats is, vandaar dat ik u aan het begin heb gezegd, dit is de plaats waar God uw gedachten zal laten veranderen. Dit is de plaats waar u anders gaat denken. Waar u anders gaat geven. Dit is de plaats waar God u anders gaat gebruiken. Dit is de plaats waar u de, een nieuwe identiteit gaat krijgen. In de kerk is de plaats. Bij God is het een plaats. Waar u niet meer kan zijn wat u was. Maar dat hij steeds meer gaat worden. Wat God wil. Wat hij moet worden. Ik ben daarmee begonnen. Dus dat je zegt: aan het begin was het zo. Dat je de stap hebt genomen om te gaan worden. Wat je graag wil worden. Maar de vijand die ging u achtervolgen. Maar hier. In New Life. Hier. In Zoetermeer. Hier. In de kerk van Jezus Christus. Dat is de plek. Waar hij een nieuwe identiteit gaat krijgen. Waar hij niet meer schuldig zou moeten zijn. Aan wat de vijand. U vroeger allemaal hebt laten doen. U kunt nu voorgoed. Zeggen. Ik ben naar het water gegaan. En mijn verleden. Als slaaf. Heb ik achtergelaten. En nu loop ik als een zoon. Nu wandel ik als een zoon. Of een dochter van God. En als zoon en dochters van God... heeft de vijand geen grip op u. En ook niet op mij. Als een zoon van God... kunt u uw naaste lief hebben. Als een zoon of dochter van God... Kunt u degene die u pijn heeft gedaan. Alsnog lief hebben. Als zoon of dochter van God. Kunt u iemand vergeven. Het maakt niet uit hoeveel pijn die persoon u heeft gedaan. Kunt u die persoon vergeven. Alleen maar als zoon van God. Of dochter van God kunt u dat doen. Was u een slaaf gebleven. Zou de vijand u nog altijd herinneren. Aan wat die persoon u had aangedaan. Dus alleen maar als zoon en dochter van God. Kunnen we bereiken wat God wil wat wij bereiken in ons leven. Wilt u met mij opstaan vanmiddag? En misschien bent u...